Rudy Vendrich met het NOS-journaal. In Pakistan is een Amerikaan in de nacht het huis van een man binnen. Ze mishandelden de bewakers en namen de Amerikaan mee uit zijn slaapkamer. De Amerikaan van 60 woont al zeker vijf jaar in Pakistan en werkt voor een bedrijf in de stad Lahore. De ontvoering is nog niet opgeëist. In Pakistan worden regelmatig mensen ontvoerd voor los geld, maar buitenlanders zijn meestal niet het slachtoffer. De Britse overheid gaat onderzoeken hoe een onderzeese olieleiding van Shell kon gaan lekken. Gisteravond werd er een lek ontdekt bij een platform voor de kust van Schotland. Omdat meteen de druk van de leiding werd gehaald, valt de hoeveelheid gelekte olie waarschijnlijk mee. Shell is nog bezig de leiding te repareren. Een vliegtuigje controleert vanuit de lucht het wateroppervlak op olievlekken. Shell kan niet zeggen hoeveel olie in zee terecht is gekomen. De brug bij Gorkum op de A27 gaat al bijna twee uur niet meer dicht. Daardoor staat er aan beide kanten van de brug een lange file. Volgens de ANWB ging de brug over de Merwede om kwart over acht niet meer dicht. De oorzaak van de storing is onbekend. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 en de A59. In Berlijn is op de Bernauer Strasse de officiële herdenking van de bouw van de muur begonnen. Onder andere president Wolf en bondskanselier Merkel wonen de plechtigheid bij. Precies 50 jaar geleden begon het communistische Oost-Duitsland aan de bouw van de 45 kilometer lange muur om West-Berlijn. De politie en het leger plaatsten betonplaten en prikkeldraad. Bij ontsnakkelingspogingen van oost naar west kwamen tussen 1961 en 1989 zeker 136 DDR-burgers om. In totaal waren er ruim 100.000 vluchtpogingen. Vannacht werden in de Kapel der Verzoening in het Berlijnse Stadselmiete de biografieën van de slachtoffers voorgelezen. Om twaalf uur vanmiddag is er in heel Duitsland een minuut stilte. Het weer, zwaar bewolkt, later vanmiddag van het zuidwesten naar het buien met kans op onweer. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A27, Utrecht-Breda in beide richtingen voor de brug bij Gorkum, 6 kilometer. De brug staat open en wil niet meer dicht. Hij heeft te maken met een technische storing. Verkeer tussen Utrecht en Breda kan dan ook beter omrijden over de A2 en de A59. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. Devensadres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee. Zandvoort en z zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort op ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Kijk, hey Richard, ken ik inmiddels. Ja. Het is. Uh... Zaterdagochtend, even naar de klok van tiener. Ja. Dus de hoogste tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen dan. Goedemorgen Betty. Naast mij zit eindelijk is een, een vrouwelijke <laughs> collega, Betty van Voorst. Niet dat het met de mannen niet leuk is, maar ik vind het toch wel leuk om een keer met een vrouw te presenteren. Nou, ik vind het ook ontzettend leuk om het uh, vanmorgen een keertje met jou te gaan doen. Oké, okay. en we zitten in het uh, gezellige Hoogland waar de kachel flink opgestoken is. Ja, het is hier, is, hier uh, lekker warm. Het is hier <laughs> lekker warm. Ja. En uh, we zijn uh, Henny van der Leden, die uh, zorgt voor de koffie. Uh, gastheer Floris Faber zorgt voor een ononderbroken stroom van koffie naar de bar toe. Dus als u zin heeft om radio te kijken, kom. En u krijgt een kopje koffie om ervan te genieten. De redactie is zoals gewoonlijk in handen van Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. En regie en techniek doet vandaag Pascal van der Beek. We hebben een programma voor vandaag. Een ja. redelijk vol programma. Ja. Was het eerste waar we naar gaan kijken, Betty? Wij gaan straks, euh, hebben wij Ellen Kuil en, ik heb begrepen, Margreet. En wij gaan praten over Place du Tetre. de kunstmarkt die morgen zal plaatsvinden in ons dorp. Ja, uh, die zit in de Poststraat en uh, Kerkplein, hè, las ja. ik daar. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we rond de klok van half elf praten met Erik Weijers. Want er staat natuurlijk op het circuit uh, nogal wat groots te gebeuren. De RTL Grand Prix uh, Masters of Formula 3. Ja, en daarna krijgen wij Robert Willemsen van het chocoladehuis Willemsen. En daar heb ik me de hele ochtend al op verheugd. Want ik hoop natuurlijk dat hij chocola meeneemt. Ja, ja. Maar deze, deze manier is ook... Zullen we ge... het bestellen alvast even? Oh ja, echt. Ik denk elke keer hij zal het vast wel meenemen. Truffels. Ja, oh. Oh, hou op, hou op. Nee. Hij is genomineerd als meest creatieve ondernemer. ...in Zandvoort. Oké, okay. ja, we moeten nog maar even afwachten of ja, het of niet gaat worden. Ja, ja. Ja. Nou ja, dan krijgen we de boodschappen, het nieuws... ...en uh, daarna uh, gaan we ons politiek item, dat is Kort Draaier... ...buitengewoon commissielid en uh, die vertelt zo wat over wat er op dit moment... ...hoewel het heel stil is met de ja. recess, maar toch wat er op dit moment zo speelt... We Zo'n beluid melken daarover. Ja, gaan we doen. Ja, mag jij doen. <laughs> Dank je. En daarna krijgen we Bram Boom. En hij uh, komt over het uh, evenement van vanavond, Dancing in the Street. Komt hij praten. En oh, ik hoop zo dat het droog gaat worden vanavond. Ja, ja. Ja, ik hoop het ook. Het is zou anders het zoveel stevige ja. in zijn wat in het water valt. Ja. Dat, dat willen we toch niet. Nee. Goed, en wij sluiten de uitzending dan af vanochtend met. Uh, twee mensen, twee gasten die komen vertellen en dat heeft allemaal met zeewater te maken in de eerste plaats Jacqueline uh, Kracht, die gaat vertellen over de remrace, het rem eiland bestaat al lang niet meer, maar de race is er nog en uh, Enns en en Brokmeijer, die gaat vertellen over veiligheid uh, En zoals we weten is van de Zandvoortse reddingsbrigade, en daar is hij een folder uitgegeven uh, waarin handige tips staan dat was het we gaan zo meteen met het eerste item beginnen over kunst. En het ja. leek me ook wel gepast om daar uh, dan Don McLean te laten zingen over Vincent van Gogh. Vincent. starry, starry night. Paint your palette blue and grey. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills.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 broken on the virgin snow now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free they would not listen, they're not listening still perhaps they never En dat was Don McLean met Vincent. Bij ons aan tafel zijn aangeschoven Margreet en Ellen. Zij gaan uh, ons vertellen over uh, de kunstmarkt die morgen. Het kunstfestijn wat morgen plaats gaat vinden. Place du Tetre. Dames, um, Ellen, vertel eens, wie ben je? En, uh... Uh, nou, mijn naam is Ellen Kuil. Ik uh, ben beeldenkunstenaar. Ik werk met glas en metaal. Ik zit in een oude smederij, dat is iedereen wel bekend denk ik, op het Schelpenpleintje. Van dus. De... Van Gansner, van de gebroeders Gansner. Ja. Daar heb ik mijn atelier nu, met uh, expositieruimte. Uh, mijn lid van de beeldenkunst naar Zandvoort. En samen met Margreet hebben we dus, uh, ja, twee jaar geleden, ja. besloten om, om een kunstmarkt, maar een andere kunstmarkt als andere, een keer te gaan organiseren. Leuk. Ja. En Margreet? Stel ja. je even voor. Ja. Nou, ik ben Margreet Maaienburg en ook beeldend kunstenaar. Ik werk met steen en uh, met uh, brons. Hè. Dus uh, eerst steentjes in, uh, beeldjes in was en dan in brons laten gieten. Um, nou ja, wat Ellen ook, uh, en ook lid van de zet. En uh, nou, we hadden inderdaad een paar jaar geleden het plan opgevat van nou, er moet eens wat anders gebeuren in het dorp. Hè. De boeken en kunstmarkt die we dan wel kennen. Nou ja, dat sprak ons niet zo aan. Dus ja, iets waar uh, iedereen wat aan heeft. Dus niet alleen maar kunst, maar ook... Um, ja. Uh, Biologisch uh, eten, drinken, uh, spirituele dingen. Dus het, uh, een beetje een van alles en nog wat. Maar net even iets bijzonder dan het normale. Ja, ik heb het over gelezen ook. En, uh, nou, het heet Place du Tetre. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk. Frans. En jullie gaan ook echt een Frans tintje er helemaal aan geven. Ja. Ja. Ja. ja. We hebben Franse muziek. Uh, nou ja, in ieder geval ook Franse producten. De kunstenaars zijn aan het werk op de markt. Dat uh, zie je ook niet op uh, een kunstmarkt. Dus de mensen kunnen zien hoe zo'n kunstwerk tot stand komt. Uh, ja, de die biologische producten, wat ook een beetje Frans is. Uh, de kraampjes zijn wat extra aangekleed. Ja, ja. ja, ik heb gehoord dat jullie gaan een beetje een atelier uh... Uitbeelden, hè? Lekker, uh, ja, dat is wel een beetje de opzet geweest. Maar de mensen hebben toch de kraam helemaal nodig. Dus dat zal niet altijd lukken. Maar in ieder geval zijn de kunstenaars wel aan het werk. En hoeveel kunstenaars zijn er morgen? Uh, we hebben zo'n 18 hè? Ja. 18 kunstenaars. Ja. En uh, zeven andere kramen. Hè? Waar, uh, zoals Franse zeepjes. Wat vorig jaar hartstikke goed, het goed deed. Want uh, ja, die geurtjes alleen ja, al. Heerlijk, dan word je heer? helemaal... Ja. Uh, en uh, olijven, hè? dus uh, echt verse olijven en uh, een echte creperie. Dus je kan weer, dat hadden we vorig jaar ook en dat was ook een groot succes. Ja. Dus lekker met uh, drankjes en uh, zoetige dingetjes Quantro. erop. Uh, ja. ja, dat oh, kan je ook ja. krijgen. Ja, <laughs> ja en um, Godwet hebben we nog meer. Uh, de Franse worstjes natuurlijk. Ja. Die, uh, en... Um, ...biologische wijn, dus je kan daar uh, wijn proeven... ...en uh, nou, dat is uh, voor ieder wat, ja. zeg maar. Als uh, de kunstenaars aan het werk zijn... ...ik moet me voorstellen, Margreet, jij gezien wat jij doet... Uh, ...zie ik jou dan met een hamer en een beitel in een stuk steen bezig? Uh, ja, dat was vorig jaar inderdaad het geval... ...toen heb ik daar uh, gestaan uh, met een, een beeld en mijn beitel en hamer... ...maar omdat we dit jaar dus meer in die organisatie duiken... ...omdat het weer iets groter is dan vorig jaar... ...we hebben nu ook het kerkplein erbij... Dus ehm... Uh... Nou ja, we hebben gezegd van, uh, we staan met wat, uh, nou ja, wat eigen dingetjes. Maar het uh, productieve zal er van onze kant nu niet uh, bij zijn. Maar er zijn genoeg uh, mensen die uh, lekker aan de slag gaan. We hebben dit jaar ook een zilversmid. Hè, ja. Die uh, uh, mooie zilveren objecten maakt. Waar hij op de markt uh, laat zien hoe hij dat doet. Dus dat vind je ook niet iedere dag, uh, hè, voor, uh, bij wijze van spreken in je dorp. Dan is echt een drijver zilver. Ja, zilver. Verdrijven. Althans, oh. daar ga ik vanuit. Want als, ik heb zijn werk gezien, dat zijn schalen. Nou, die worden inderdaad uh, gedreven. gedreven. En, uh, maar ja, ook andere voorwerpen. Ook uh, zilver sieraden. Uh, uh, glas in ja, lood. glas in lood. Zijden, uh, sjaals. Glas in lood is aan één kant natuurlijk uh, het technische deel, het lood, ja. Uh, ja. Uh, aanbrengen. Maar het is natuurlijk ook... Uh, het uh, glas snijden. Ja, ik weet niet wat hij precies gaat doen op de markt. Het, uh, ja. is ons ook een beetje een verrassing. Nou ja, ja, in glas in lood kun je natuurlijk ook al je kunt brand schilderen, maar je kunt ook met stripjes en ja. driehoekjes en ja. dergelijke ja. iets ja. uitbeelden. Ja. Ja. ja, het gaat erom dat de mensen een, een beetje een idee krijgen hoe de kunstenaar aan het werk gaat. Ja. Nou, wel heel leuk, dat ja. je gewoon echt 18 verschillende ja. kunstenaars aan het Ja, werken. Ja. Ja. Ja. ja. En jo kunnen de mensen ook wat kopen bij de kunstenaars als ze dat ja. willen? ja. Alles is te koop. Ah, alles is te koop. <laughs> ja, ja, uiteindelijk moeten de kosten er ook weer uit. Ja ja, ja, ja, ja. ja, ja. Vorig jaar hebben jullie dat ook gedaan. Ja. En, uh, daar zijn beelden van. Ja. ja. Filmpjes ervan. En hoe komen, kunnen de mensen daar? Op de website van Rob Bossink. En daar staat bij Placitet, er zijn een heleboel foto's en er is een heel leuk filmpje gemaakt. Ja, dat is de site, daar ga ik ook wel eens naartoe als ik andere dingen wil zien. Rob Bossink. Www. ja. En hoe laat gaat het morgen beginnen? Om tien uur. Elf uur. Of elf uur, sorry. Tot tien uur kunnen ze de laden en lossen. Maar uh, om elf uur. En dan hebben we best wel een beetje een spectaculaire opening. Vertel. Dat ja. doet uh, onze burgemeester. Onze lieve burgemeester. Hij heeft ja gezegd. Hij, Hij is terug van, ja. van vakantie. Hij is terug van vakantie. Ja. En we hebben dan een, een knipkunstenares. Die ook zaagt uit uh, hout. En die dus de silhouetten ook uitzaagt. Die combinatie, dat wordt de opening. Oh, dus voor letter, de rest dat moet je iedereen maar komen kijken. Opelast op duit, ja. zie je dat ook altijd. Ja. Die ja, ja, ja. Ja, ja. ja. En zij is dan vrij uniek met houten werken ook daarin. En als het goed is, gaat dat gebeuren. Dus, uh, oh, het ja. ziet er wel, uh, ik hoop ook dat jullie echt een beetje mooi weer hebben morgen. Ja, ja. Nou ja, want het is ja. de laatste tijd echt uh, dramatisch. Hè, ja, met oh, ja. momenten. Ja. Dat was vorig jaar ook, want toen waaide we van het plein ja. af. Hè, of, uh, oh, dat heb nou, je nou, morgen ik, niet volgens ik, mij. Nee, nou ja. Dat we hebben Dat niet. We <laughs> hebben voor... een mooi weer besteld, dus dat krijgen we dan ook. Ja, nou, ik ja. Was, met de kerst was ik op Place Tetra. En uh, het was natuurlijk ook geen mooi weer in Parijs. En toch was het ontzettend leuk. Ja. Ja. Ja. Dus dat ja. maakt ja. helemaal niet uit. Nee. nee, en dat heeft zich ook, uh, dat bewijs heeft zich ook vorig jaar geleverd, toen het echt stormde. En uh, ja, dat, dat het toch een succes was. Dus uh, in die zin uh, hebben we al. Uh, iets ergens gehad hè? Ja. dus nou, dan kan het, het dan kan alleen niet maar beter Het dan <laughs> alleen maar beter ja zo ja. ja. en ik heb één vraagje die 18 kunstenaars zijn die hier echt uit de omgeving? Of gewoon door het hele land uh, komen die vandaan? Of? Ja, we hebben um, uh, onze eigen leden, een stuk of uh, acht uh, van onze eigen groep. Die, uh, het, het enige nadeel was dat nu, augustus, valt er net in de zomervakantie van kinderen. Dus een aantal mensen van onze vereniging die uh, waren, of zijn helaas met vakantie. Maar uh, ja, het, uh, het, het, het succes heeft zich al een beetje verspreid onder de kunstenaars. en uh, Het was niet zo moeilijk om uh, mensen erbij te krijgen. En we wilden ook een, uh, ja, een, een groot assortiment zeg maar van oh, ja. ambachten. Maar er zijn ook BKZ'ers. Ja. Dus ja, voor... ja, ja. Ja. ja. Nou, ook gezien de tijd. Nog even een laatste vraagje. Want dat moet je altijd bij dat soort evenementen doen. Wie betaalt dit allemaal? De kunstenaars zelf? Ja. Of krijgen jullie subsidie? Nee, nee zij zijn zelf supported. Dat proberen we. dragen met z'n allen de kosten ja. Van het ja, ja, ja, ja. ja. Okay, ja. Ja. Dus het, dan hoop ik dat er een hoop mensen komen en ja, dat, dat er ook. wat verkocht wordt. Ja, ja. Dat al ja. Wel erg ja als het zijn. maar gezellig is, ja. als iedereen maar geniet. Dat, dat staat voorop. Ja. Nou. Dat uh, iedereen ook vindt wat wij vinden, dat het een bijzondere markt is. En dat de het, Poststraat uh, is natuurlijk een hartstikke leuk stek en werkplein ja. Ja. ook. Ja. Ja. Met die, die huizen in de Poststraat, die ja. oudere huizen en zo. Ja. Dat, dat geeft wel een beetje de sfeer. Sfeer, hè? Ja. Ja, klopt. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Als je ook een filmpje krijgt van Rob Bossing en dan zie je ook dan is het echt Frans ja, dat is ja, echt Frans ja, ja, ja, ja, ja. ja. en okay. dan de muziek die jullie leveren ja, ik hoor dat was ik al de volgende ja, leuk. leuk gaat uh, muziek draaien, als, ja, als achtergrond is dat zo leuk ja, ja. perfect ja. Leuk. goed, nou heel erg veel succes hoop ja. dat een hoop mensen en vooral passanten die hier zijn, oh leuk ja. kijken, ja. Ja. nou heel veel succes, bedankt voor jullie komst Heel veel saag gedaan. Ja, Dankjewel. Wij gaan zo meteen door met Erik Weijers. Maar we gaan even luisteren. We doen heel wat anders. Ook morgen hè? Ook morgen, ja. We gaan even door met Paolo Conte. Via con me. Via, via. Vieni via dikui. Niente tu ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri.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 It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. That's wonderful, that's wonderful. So wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, doo do Do-do-do-do-do,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 .Pole Conte, via Connect. Een heel ander onderwerp nu. Ja, circuit. Circuit. Maar maar, hè? een van de hoogtijdagen van het circuit in het seizoen. Ja. Formule 3, hè? Uh, waar beroemde coureurs allemaal uit voortgekomen zijn. Ik denk even aan onze eigen Jos Verstappen, uh, Michael Schumacher. Ik Klopt dat? Want Nee. Nee, die komt, uit, die komt uit de karting. Nee, hij heeft wel Formule 3 gereden, maar toen was er nog geen Masters in Zandvoort. Oh, oké. Okay. Dus uh, dit is de 21 ste editie. En volgens mij Schumacher zat net het jaar daarvoor of twee jaar daarvoor in de Formule 3. Dus hij heeft nooit op Zandvoort gereden in de Masters. U luistert naar Erik Weijers, voorlichter van het circuit. Klopt dat? Hier? Goedemorgen, ja. Ja, Erik, een hoogtijdag noemde ik het. En dat is het. Jij zat te knikken. Ja, zeker. De Masters is natuurlijk uh, ons grootste... Nationale publieksevenement, nou, het is een internationaal evenement. Wat we hebben ieder jaar uh, het treffen van de Formule 3 internationaal gezien. Dus de beste Formule 3-coureurs van over de hele wereld komen naar Zandvoort. om om de titel Master of Formule 3 te, uh, te strijden. Het is nu voor de 21ste keer hier, dus uh, we mogen echt sprake van een klassieker Nou, el elk land heeft zo zijn competitie Formule 3, maar de Masters, daar mag je je ook Master noemen. Ja. Dat is, um, ja, je, je, hebt, je kent verschillende kampioenschappen in Europa, ja. maar ook buiten Europa. In Engeland, in Duitsland, uh, je hebt een Euroserie, heb je. Uh, in Italië is een kampioenschap, uh, in Spanje is een kampioenschap. Nou, die rijden allemaal eigenlijk op een eigen eilandje, want we hebben nooit een internationaal treffen. Zandvoort is... Een uh, treffen waar alle uh, beste rijders uit alle Formule 3-kampioenschap naartoe komen. En strijden om de titel Master of Formule 3. En ja, de titel bestaat inmiddels 21 jaar. En het is een lijst met namen. Die begint met David Coulthard in 1991. Ja. Maar Jos Verstappen heeft natuurlijk gewonnen in 1993. Eh, maar ook Takuma Sato, die Formule Zo. 1 heeft gereden. Eh, uh, Christian Kleen, die Formule 1 heeft gereden. Uh, Lewis Hamilton. Uh, allemaal winnaars van de Masters uh, van, de, van de recente jaren. Ja. die nu al de... ook een ja. gekregen. Ja. Ja. Okay, dat zijn ja. allemaal grote namen uit ja. Formule 1 geworden. Ja. Dus Zit? die hebben hier allemaal om de titel gestreden. En heel grappig is, uh, ze noemen het vaak ook nog hein, als ze praten over hun carrière, hoe ze in de Formule 1 terecht zijn gekomen. En wordt Sanford ook altijd stevig was genoemd. Ja. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja. Ja. Het, uh, nou goed, dat is de, de Formule 3 Heel erg beroemd en heel erg bekend, maar jullie hebben een veel groter programma. Dat is bijna een eindeloze lijst van... Uh, ja, ik heb hem vanmorgen van dit... bij het ontbijt zitten lezen. Ik denk, hoe krijgen ze dat allemaal in één dag? Maar, of wordt dit over twee dagen? Uh, nou, we zijn, het, we zijn natuurlijk vandaag al begonnen ja. met uh, de kwalificaties vanochtend om negen uur. En gisteren? Ik hoorde het Ja, je. gisteren hebben de, zeg maar, de nationale klassen die ook uh, uh, rijden. En er rijden ook wat, wat nationales hier, zoals de Dutch GT4 en de Formule Swift Cup die rijden ook gewoon in race En die hebben gisteren getraind. Dat is waar uh, Jeroen Blekemal in ja, mee rijdt. Jeroen Blekemal rijdt in de Dutch GT4 inderdaad. Ja. En de, de Formula Swift Cup is in Nederland echt de opstapklasse voor jonge talenten. Dus misschien ook wel jongens en meisjes die uiteindelijk de ambitie hebben om naar de Formule 3 of nog hoger te gaan. Maar ja, die moeten, kunnen, kunnen dan vanaf 15-jarige leeftijd in die klasse instromen in Nederland. Om uh, hun eerste medes op het circuit ja. te maken. Ja. Nou, ongetwijfeld rijden er in het best wel een flink aantal mensen in een Suzuki Swift uh, rond. En dat is die klasse die jij noemde, hè? Ja, klopt. Okay. Is daar een, een groot verschil tussen een, een, een auto zoals wij op de straat gebruiken en die op het circuit? Ja, ja dat kun je niet meer vergelijken. Neem zo'n Zwift als voorbeeld. Die rijdt in race uitvoering om 2 minuten 10 op het circuit. Als je dan met dezelfde. Oh, 4,5 kilometer. Ja, 4,5 kilometer. Ja. Ja. Als je dat met dezelfde auto zou doen, maar in straatversie, dan ben je denk ik 20 seconden langzamer. En Dat okay. komt puur omdat het, de wegrichting veel slechter is. De banden er niet voor bedoeld zijn. Uh, de auto een stukje zwaarder is uh, dus ja, dat maakt wel heel veel verschil ja. nou, dat probeer ik ook een beetje uit je te krijgen uh, wat zijn de meest in het oog gelopende verschillen met een, een gewone wegauto? Uh, nou, het, het grootste verschil is natuurlijk dat, dat, dat, dat de, de, de wegligging uh, is aangepast ja. er zitten strakke uh, dempers onder en veren ja. uh, waardoor een auto heel stug wordt en niet, niet overheld in de bocht, want daar verlies je eigenlijk de meeste snelheid ja. mee uh, en verder zit er natuurlijk veiligheidsvoorzieningen in zo'n een rolbar, uh, dat als een auto over de kop slaat dat de dag niet kan indeuken, uh, interieur wordt verwijderd. Uh, hij is lichter. Ja, hij is lichter. Een ja. motor, nee, motor echt veel verschillen. Nee, in dit geval, als je praat over hè, bijvoorbeeld een Swift Cup of we kennen ook de Clio Cup in Nederland, dat zijn gewoon standaard motoren. Hetzelfde motoren die ook ja. op straat in een auto zitten. Ja. En het leuke van zo'n klasse omdat het een eenheidsklasse is, hè, allemaal dezelfde, maakt het niet uit hoe hard je motor gaat, want iedereen kan maar even ja. hard gaan. Dan krijg je de echte deurkruk aan deurkruk. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, ja, ja, dat zijn, zijn ook auto's waar wat makkelijker mee in te halen is. Ja. He, dat heb je bijvoorbeeld met in Formule 1 dat en, uh, en Formule 3 ook, waar Formule 1 dit jaar iets beter is geworden omdat ze een verstelbare vleugel ja, het hebben. Het gat is wat minder. Ja, groot, dat is minder hoor. gewoon, maar de, en Formule 3 heeft dat helaas nog niet. En dan merk je toch omdat die luchtstroom zo belangrijk is en dat je ja, moeilijk kunt slipstreamen. Slipstream is als je met twee auto's vlak achter elkaar gaat rijden om zo minder luchtstroom te hebben. Maar omdat juist die luchtstroom wegvalt, uh, uh, mis zo'n auto en dan een stuk snelheid en kan, je, kan die moeilijk voorbij een andere auto komen. Dus dat is uh, dan helaas een nadeel. Ja. Goed, maar er was even een zijpad naar die Swift. Ja idee te hebben van wat gebeurt er nou. Maar dat was gisteren. Wat, wat kunnen we vandaag verwachten? Uh, nou we hebben vanochtend zijn begonnen met de eerste test van de Formule 3 en uh, uiteindelijk zal vanmiddag om half 1 de eerste kwalificatie van de Formule 3 zijn en uh, om vier uur de tweede en dan wordt echt de startopstelling van morgen van de race uh, bepaald. En voor de rest heeft net ook de Bos GP gereden. En Bos GP dat is een uh, serie met voormalige Formule 1 uh, auto's en we hebben echt een prachtig veld met 20 hele dikke, snelle auto's uh, rijden dit weekend. Dat maar die dat hele harde geluid geven. Ja, heel hoog. Ja, heel hard geluid. Ja, muggen. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, voor de liefhebbers is het echt genieten. Ja. En ja. Uh, we zagen vanochtend is... al vroeg uh, mensen op het Spiek komen en uh, nou, als je dan zo'n pitbox open gaat waar zo'n auto in staat, dan oh, iedereen oh, ja. duikt erop. Is ook heel leuk. Doen ook uh, een groot aantal Nederlanders in die klasse mee. Oh. Jan Lammers rijdt onder andere mee. Uh, Tom Coronel rijdt met zo'n Formule 1 auto. Terrels uh, hebben jullie ja, rijden ja, een aantal Ja, Klopt. Ja. En, en, ben en Benetton? Benetton, Ferrari ook. Benetton is uh, Jos Verstappen vroeger samen. Ja, daar heeft met hij. De, ja, klopt. Ja, daar waar heeft hij uh, goed gescoord heeft. Klopt, inderdaad. Ja. En uh, Jos Verstappen is er morgen ook. Uh, en die gaat in een uh, in van die inderdaad nog een demonstratie geven. Oké, okay, hartstikke leuk. Uh, Formule 1. Vandaag de bosrace? Ja, vandaag ook. Uh, we hebben net uh, de test uh, gehad van de, van de Bos GP om half tien. En om twee uur hebben die de kwalificatie vanmiddag. En uh, vanavond om half zes uh, tot kwart voor zes is er dan al een eerste race. Ja. En uh, ja, mensen die van snelheid houden en van Formule 1 moeten vanmiddag echt even naar de spie komen. Ja. Ja. Ja. En dan morgen? Hoe ja. gaat het programma eruit zien? Ja, morgenochtend uh, starten we om, uh, om 9 uur met uh, het NEC Formule Renault 2.0. Dat is eigenlijk een klas die net onder de Formule 3 zit. Dus jongens die daarin rijden willen eigenlijk een volgende stap is Formule 3. Nou, die, die rijden dit weekend uh, ook in Zandvoort. Die is voor het Noord-Europees Noord kampioenschap. Hoe ziet zo'n auto eruit? Um, ja, het Is, is eigenlijk een... Een, een, een open auto? Ja, ja nou, neem een Formule 1 auto in gedachten zoals die ja. hier tegenwoordig is. Als je een stapje kleiner gaat dan zit je in de Formule 3. Ja. En dan nog een stapje kleiner dan zit je in de Formule Renault. Is dat vergelijk met Formule Fort? Nee, Formule Fort zit weer daarom maar. Zijn zwaarder? Dus. Formule Renaults zijn zwaarder, ja. Okay. ja. Formule Fort is echt op de Formulewagen deze rijgebied de opstapklasse. Daar is ook bijvoorbeeld een Nederlands kampioenschap van, mm. wat wij organiseren. En een stapje hoger kom je inderdaad in die Formule Renault terecht. En Vanuit de Formule Renault groeien mensen doorgaans door naar Formule 3. En dan heb je na Formule 3 dan kun je een stapje naar GP2 maken en daarna de beste die komen dan misschien een keer in de Formule 1 terecht. Ja, ja, ja. ja, ja. Jullie uh, bieden een heel ontwikkelingspad voor ko Koerden. Ja, deze... ja, dat is belangrijk en dat, dat, dat is ook wel een van onze doelstellingen ook met alles wat we organiseren. Dat je voor Nederlands dat je ook uh, ja, mogelijkheden ja, biedt om zich toe. te ontwikkelen. Want morgen begint eigenlijk onderaan de karting. Ja. De Red Bull Cardfight. Uh, ja, karting is natuurlijk helemaal de bakenmat. Dat mogen natuurlijk kinderen al doen vanaf je wedstrijdverband af vanaf dat ze acht jaar oud zijn in Nederland. Uh, en er zijn heel veel inbouwkartbaan natuurlijk in Nederland. En Red Bull heeft een, uh, een competitie uitgeschreven dat uh, mensen, uh, jongens, meisjes, naar kartbanen konden komen in Nederland. En dus ze probeerden te kwalificeren. Ze dus doen een snelle tijd te zetten. Uiteindelijk morgen op het uh, circuit uh, van Zandvoort voor de hoofdtribune is een kartbaan uitgesteld gezet. En daar wordt uh, ja, de snelste Kartelent kart van Nederland uitgekozen. En, of ja, die moet, moet dat het verdienen. De ja, daar ja, wordt een kartbaan uitgezet. En dat vindt morgenochtend plaats... ...om kwart over tien. En de winnaar daarvan... ...die, uh, die krijgt een stukje ondersteuning van Red Bull... Uh, ...om uh, verder te komen in de autosport. En uh, degene die daarbij aanwezig is... ...ook leuk, dat is... Uh, ...Daniel Ricciardo. En dat is uh, Formule 1-coureur... ...dit jaar van het team ja. van HRT. Ja. Dus die is daar morgen... ...en die, uh, die gaat die karters ook begeleiden. Dus ja, dat nou, is hartstikke coach. leuk gaat ze coachen ja leuk hè ja dat is hartstikke leuk ik leer wel een heleboel oh wow ja, nou ja, en wat gaan, we de, wat gaan we nog meer doen morgen? Wanneer is de echte. Nou, de, het hoofdprogramma is. Uh, nou ja, morgen we beginnen we dus om 9 uur. Dus met, uh, ja. met, de, met de eerste Formule Renault race. Dan de Formule Fort om de Eurocup om uh, kwart voor tien. Uh, dan de Cardfight van Red Bull. Uh, dan de Formule Swift Cup. Dus het zijn echt de Nederlandse jonge talenten die dan uh, hun kunsten mogen vertonen voor volle tribunes. Dus het, het zal ook ongetwijfeld garant staan ja. Voor, ja. voor veel sprekers. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Dan ben je 15, 16 en dan mag je voor zo'n vol circuit rijden. Dat is natuurlijk geweldig. Uh, dan, ja. Heel spectaculair, half 1 de Bosch GP, hè, wat ik zei, die, die oude Formule 1 auto's, die dan uh, een show gaan geven. Uh, daarna nog het HTC Dutch GT4, dat is onze nationale topklasse op GT racerij. En dan um, gaan we beginnen aan de startprocedure van de... Maserformule, de RTL-GP Maserformule moet kijk ja. eens ze het officieel en die gaat om half drie van start uh, ook exact half drie, want niet alleen live op het circuit zien, maar ook live op tv, op RTL-GP ja, wat ja, ik kan ja. zien RTL-7 ja, RTL-7 ja. ja, RTL ja. ja. ja. RTL heeft morgen de hele dag uitzending eigenlijk vanuit Zandvoort, ze beginnen al uh, een uur eerder om half twee met een hele grote, of een uitgebreide voorbeschouwing dan half drie de li race live en ook na afloop worden nog allerlei uh, samenvattingen van de races uh, getoond die de hele dag op het circuit plaatsvinden. Dus een hoop zand voor de explosie op tv morgen. Ja, het ja, is al steeds in het, de vooraankondiging, heb ik gezien ja. op tv. Heel erg leuk. Ja. ja. Nou, en als we dan de Formule 3 hebben race hebben gehad, die is ongeveer half vier afgelopen, dan krijgen we nog een spectaculair demonstratieprogramma. Daar wordt door Red Bull verzorgd. Uh, Daniel Ricciardo, die Formule 1 rijdt, die gaat in een NASCAR, gaat hij een demo geven. Dus een Amerikaanse ja. raceauto is dat. Ja. Dat is geweldig. Die auto's die rijdt bijna nooit in Nederland of in nee. Europa. Dus het is heel spectaculair dat hij dat gaat doen. Uh, Jos Verstappen gaat met zijn Tyrrell, waarmee hij in, in 1997 uh, gereden heeft in de Formule ja. 1, gaat hij een demonstratie geven. Dus voor het eerst dat hij weer in die auto zit. Dus dat is hartstikke leuk ook natuurlijk. En uh, ja, dan gaat ook nog, uh, Red Bull gaat ook nog voor de verrassing uh, zorgen. Ja. En daar kan ik helaas niks over zeggen. Maar, maar... je het last in de tekst, te dan hoef ik ja, niet ik naar te het... vragen. Nee dat, dat je niet toch niet. nee, dat is goed. Maar laat ik zo zeggen dat, uh, dat uh, als mensen ook die niet op het circuit zijn morgen in antwoord Ik zou zeggen, kijk zo rond vier uur, uh, hou de lucht een beetje in de gaten. Ja. Dan zul je het wel oh, zien. Ja. Oké, okay, leuk. Ik nou, het nou, is wel te hopen dat, ja. uh, dat het weer een beetje... Dat er een beetje zicht is. Ja, ja. <laughs> dat zou mooi zijn. Maar het dat is wel een heel leuk programma ja morgen. Dat ik ook altijd, wat me altijd verbaast, ik woon hier nog niet zo heel lang in Zandvoort, een aantal jaren. Gewoon die organisatie. Oh, wauw, ik heb daar zoveel respect voor. Dat kleine Zandvoort is daar zo'n groot circuit. En als je dan ziet wat er allemaal komt. Al die grote ja. auto's, al die... Uh, ja, die ja dat deze is, uh, teams. Kijk, het is geweldig Er bestaat inmiddels natuurlijk al bijna 65 ja. jaar. Ja. Dus er is ook, ja, uh, ik wil niet zeggen dat iedereen 65 jaar ervaring heeft, maar uh, in de loop der jaren is die ervaring natuurlijk wel allemaal gegroeid en in huis. En ja, kunnen we dit soort evenementen ja. prima organiseren. Ja. En ook natuurlijk niet alleen op maar ook wat medewerking van de gemeente. Eh, ja. Ik bedoel, het uitzetten van verkeersborden. Eh, inzetten van verkeersregelaars, wat we uh, nauwkeurig met de gemeente afstemmen. Ja, ja het is gewoon een goed, goed geoliede machine. Want het loopt altijd lekker. Elk, ja, altijd als er wat ja je, hebt, je hebt natuurlijk altijd wel eh, je piekmomenten dat het net even het verkeer opstroopt of wat dan ook. Maar ja, het is op het algemeen erg te overzien. En als je kijkt hoeveel mensen er ieder jaar naar het civie komen en ja en ja. hoe dat allemaal in goede banen gaat, dan is dat eigenlijk gewoon iets... dat je die stroom mensen, die komt altijd bij mij langs te, vanaf de trein, vind ik altijd zo'n leuk gezicht. Ik ja. ja, denk, daar komen ze allemaal weer. Ja. Ja. Ja. En het ja. leuke natuurlijk is, uh, uh, de mensen komen nooit meer tegenzin naar het circuit. Nee. Dus uh, iedereen komt er altijd voor z'n Dus je ziet altijd blij mensen. Ja, ja dat, dat is waar. Maar en we hebben zoveel ervaring dat zelfs drie kwart van het alleroudste circuit ligt er nog, hè? van Lennepweg, Beeklaan, ja. Vondelaan. Ja, dat Bouders, is dat stukje waar nu Centerparks is... Ja. Uh, dat, is, dat is weg, die weg. Ja, ja. ja dat was het straatsecree in Zandvoort. Straten, en dat, van, van, van voor de Tweede Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog ja. Dat okay. ja, ja, is ja. allemaal begonnen. Ja. En, dus we hebben heel veel ervaring in Zandvoort. En ja. natuurlijk ervaren mensen zitten. Erik, is er iets wat we nog niet gevraagd hebben of wat je nog kwijt wilt? Nee, ik uh, volgens mij alles kunnen zeggen. We hopen morgen op een uh, mooie raceweer. Ja. Nou, vandaag ook. Uh, het zal geen strandweer worden, maar uh, lekker, gewoon lekker raceweer. Een goed temperatuur, niet, uh, niet, uh, niet te veel regen. Dat is prima. En uh, ja, ik zou uh, zeggen, Zandvoorters, dus, uh, uh, het is heel voordelig om uh, een keer een kijkje op de ski te brengen. Als je een blikje reddoel koopt, mag je eigenlijk al gratis naar binnen. Dus... Uh, ja, laat niets je tegenhouden om een keer naar het circuit te komen kijken Maar hoor. ook aan de kassa zijn nog kaarten ja. verkrijgbaar. Ja hoor, Zou ook nog kaarten wil. verkrijgbaar. Oh, ja. dan zet en hij kan je ook vertrekken? kaarten kopen gewoon voor één dag? Of kan ook. maar voor ja. die drie dagen? Ja, en je kan ook nog een blikje Red Bull voor de deur kopen. Zoals op ook het nog? Ja. Oké, okay, okay. okay. Dan mag je ook naar binnen. Dus, <laughs> oh, okay, <dat laughs> dus weinig wat je tegen kan houden denk ik. Ja. Ja. Okay. Erik, bedankt voor je komst. Je had het hartstikke druk, begrijp ik. No. We gaan weer snel terug naar het circuit. Okay. En heel veel succes. Dank, wel. Voor Dank jullie wel. Een, een, een heel mooi weekend. Ja. Oké, okay, bedankt. En ook voor het racegeld. Als je wint, heb je vrienden. Ja. Herman Brood. <laughs> Hij denkt niet naar, hij fietst. Al in zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt: verdomd, ik win. Nooit meer alleen, nooit meer alleen. Ze komt half na voorbij, de jury open rij. Ze hij tanden bloot, wat zijn haar borsten groot, haar trannen stromen wand, ze so is mismederlang. Het was Herman Brood met Als je wint, heb je vrienden. En voor ons zit uh, Henk Willemsen, de vader van Robert Willemsen... ...van het chocoladehuis Willemsen hier in Zandvoort. En uh, ja, Don, ja. en de chocoladetruffels. <laughs> dus ja. wij gaan zo meteen heerlijk een uh, truffel nemen. Maar uh, welkom Henk Willemsen. Dankjewel. Vertel eens, wie bent u? Nou, ik ben uh, Henk Willemsen, wat u zegt. Ik ben de vader van Robert. Robert is vier jaar geleden... Uh, in Zandvoort in de Halterstraat, begonnen met een, uh, een specialistische chocoladewinkel. Hij uh, heeft het ook dus zo genoemd niet als chocolatier, maar als gewoon chocoladewinkel. Uh, wat doet hij? Uh, hij maakt uh, logo's, hij maakt uh, logo-bonbons. Uh, hij betrekt een x-aantal bonbons van onze bekende vriend Van Dam uit Heemsteden. Dat zijn een tiental bonbons. En de rest in de hele winkel maken we zelf. Ja. We proberen op een bepaald item wat er speelt. En dat is dit weekend het circuit. Proberen we chocolade plakken met een auto erop. En zo gaan we elke keer kijken wat er op dat moment gaande is. En daar gaan wij wat mee doen. Ja, ja in het voorgesprek als ik even ja? ja, ja, ik weet het is jouw onderwerp. Nee, nee. <laughs> <laughs> uh, in het voorgesprek noemde je even computer. Doen jullie computergestuurd nou, ontwerpen? Van ja, lopen? dat is dat, dat is eigenlijk heel high tech. Hè? Dat is van de van de laatste jaren. Dat is dat je uh, logos, dus of het foto's, uh, het kunnen afbeeldingen van iemand zijn, die zet hij op een chocoladeplak. Ja. En dat doet hij met een cacaobotervel. Die print hij daarop, dus in plaats van papier print hij op cacaobotervellen. Ja. En die uh, zet hij over op witte chocola. Ja. En die zet hij dan weer over op een chocoladeplak. Zo, zo kan je op die manier een portret ook van die. Absoluut krijgen. We zijn Vanaf ook van, een foto. Ja, of zo. We zijn ook van plan om era schilderijen te gaan maken. En dan kan iedereen gewoon als een, uh, een aardigheidje, een cadeautje, iemand een uh, schilderij presenteren van chocola. Ja, als ik met het CFM logo uh, ja, ja. kom, scannen jullie dat in? Uh, het wordt of doorgemaild. Ja. En uh, dan neemt hij dat over en dan zet hij dat weer op, uh, op die oh, Oké. Okay. Ah. Hartstikke leuk. Dus er zijn geen geheimen meer voor. ik wou net zeggen. <laughs> Chocolade, high-tech. Ja, helemaal leuk. En jullie doen ook workshops, hè? Ik zeg ja. pas een keer een workshop bezig. Ja, dan... hij, uh, hij is daarmee begonnen. En uh, dat zijn van groepen vanaf ongeveer vijf, uh, zes mensen. Uh, het kan uh, een vrijgezellenparty zijn. Of het kan een uh, individuele. Eén keer in de maand clusteren we dus de mensen bij elkaar die alleen zijn. Krijgen dan een uitnodiging. Komen dus voor 2,5 uur. En dat loopt meestal uit, na drie uur gaan we een, uh, een, zeg maar een bak chocola maken. Dat doen we op een hele leuke manier. Met een ballon bijvoorbeeld, die we na de hand leeg prikken. En dan gaan ze allerlei soorten chocola maken. We proberen chocolaatjes te laten maken die ze thuis ook kunnen maken. Want er is niks mooier als ze thuis een feestje ja. hebben, dat ze een, uh, een pinderotje of een studentenflik of wat het ook is, zelf kunnen maken. Einde van de dag of uren gaan we nog een boeketje rozen maken. Dat gaat dan op het, op het geheel en dat, ja, dat slaat heel erg aan. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Oh, ja. En wat moet ik me voorstellen bij een boeketje? Roken? Nou, wij, wij doen heel veel in marsepein. Ja. Oh, wij, ja. wij, wij gebruiken een hele goede kwaliteit Duitse marsepein. Ja, ja. En uh, ja, daar maken we ook onze haringen van, onze paling. Ja, ja. Uh, Zandvoort heeft natuurlijk ook met de zee te maken. Ja. We maken natuurlijk uh, de, onze bekende Zandvoortse uh, strandruffels dus de... de en dat is, een, uh, ja, dat is een begrip geworden eigenlijk. Met zand erin. Uh, zand is. Uh, <laughs> nou, We noemen het dus uh, gewoon uh, zand, zandkorrels. zandkorrels. En de uh, buitenkant is een, uh, is een, een huidje van, van, van een soort zand, maar dat is dan suiker natuurlijk. Ja, ja, ja, ja nee. Het is suiker ja. en dat is de kleur van zand. Ja. Een, een mini-workshop, een, een truffel. Ik, ik er zit slagroom in, dat is, is goddelijk ja. maar hoe krijg je die huid daaromheen nou het is zo dat uh, je, je draait boter op, verse okay. boter okay. daar doe je dus uh, poedersuiker wij gebruiken dan poedersuiker ja. Dat draai je op en dan doe je een gedeelte slagroom erheen, maar en, dan krijg je al die body natuurlijk, dan, de dan de krijg boter. je die body ja. en dan moet je hem invriezen ...en bevroren haal je hem door de chocolade. Oh, Oké, okay. dat, dat is het geheim. Mm, ja. Jij wil voor je vrouw dus anders, chocolade terug. <laughs> anders zou je die slagroom nee, niet in nee, dat buitje krijgen. Nee, ik was nieuwsgierig hoe, hoe dat kan. Want dat, ja. dat, dat loopt uit elkaar. En wij proberen dan dus... Uh, ...we doen er altijd uh, echte vernierstokjes doorheen. Ja. Dat uh, met brandewijn. En daar hebben we een eigen recept voor gemaakt. Okay. Ja, ook weer niet overdrijven dat je de brandenwijn er helemaal uit haalt, want dat is niet de bedoeling natuurlijk. En dan, ja, dat, uh, er zijn we toch wel in gespecialiseerd de laatste jaren eigenlijk, vooral via culinair. Ja. Ja, ja, ja, ja, dus daar ja. hadden we allemaal aan de slag rond. Ik, te ik denk dat daar jullie naamsbekendheid ook... Uh, nou, meer de, de zandkorrel. Toegenomen. De zandkorrel is, uh, ja, ja? ja, dat is eigenlijk een, uh, dat is het eerste product. En we zijn nu gestart deze weekend naar de zomermarkt met haltestraatjes. Ja, Okay. En halterstraatjes, dat zijn uh, klein, zeg maar kleine steentjes in elkaar. Dat is een, uh, een soort pinderotje met ja. amandeltjes. Okay. En die hebben we momenteel in de aanbieding. Klinkt dus ook dat, <laughs> Maar goed Henk, daarvoor ben je hier eigenlijk niet. Nou, we zitten wel helemaal te smullen voor je verhaal. Maar uh, jullie zijn ook genomineerd, heb ik begrepen. Ja, en uh, vind ik wel leuk. En het is al voor het vierde jaar. Dus uh, oh, wat dat wow. betreft uh, is het wel leuk dat we er weer bij zijn. Ja. De creatieve ondernemer van Zandvoort. We zijn, ja. uh, hebben we een heel veel uh, nominaties, want we hadden, 14 dagen geleden hadden we iemand van een kapsalon, dus het is ook ja. heel divers, alle La, genomineerden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, als je de lijst kijkt, daar komen we straks nog wel even over. Uh, de, de, de, de onderwerpen waarop je op dit moment, uh, dit jaar eigenlijk uh, beoordeeld wordt, zijn uh, gastvrijheid en uh, klantvriendelijkheid. Ja, ja. Ja, gastvrijheid stel ik me een beetje meer in de horecasfeer voor. Maar klantvriendelijkheid, dat is een van de dingen waarop jullie genomineerd zijn, mag ik aannemen. Nou, ik, ik, ik sta zelf dus niet in de winkel. Maar uh, mijn zoon, die, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, die doet dat fantastisch. Uh, het is natuurlijk een winkel die, uh, die niet altijd prop vol staat. Dus ik kan aandacht aan de mensen geven. Ja. Mijn vrouw die uh, helpt hem uh, waar nodig is. En zijn vriendin die zelf nog een eigen baan heeft, die komt in het weekend af en toe ook helpen. En uh, ja, hij probeert gewoon iedereen, uh, naarmate de vraag is, uh, om het goed uit te leggen. En alles gewoon te vertellen wat ze vragen. Ja. En ja, dat blijkt dus dat hij daar weer goed in bezig geweest is. Ja. Dat is één, maar je noemde net even de workshops, ja. of mini-workshops. Nou ja, daar help ik hem dan bij, en, uh, omdat ik dus, uh, ja, ik ben zelf, uh, ik heb uh, zeg maar 50 jaar in de bakkerij uh, vertoefd. Uh, de laatste 20 jaar als vertegenwoordiger in bakkerijgrondstoffen. En ik vind het veel te leuk om, uh, ik zeg altijd, op mijn oude dag nog lekker bezig te zijn op die manier. En ja. ik, uh, ik help hem dan en ik doe hoofdzakelijk de, de workshops voor hem, omdat hij ook met winkel bezig is. Ja. En dat uh, ja, dan moet hij er steeds af, dus dat doe ik dan zelf. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat de mensen gaan altijd met uh, heel veel plezier weer weg. En ik heb al diverse mensen die voor de derde keer geweest zijn. Dus ja, ik dan... geloof dat ik ook eens een keer met mijn dochters uh, daarheen ga. Ja, en... Want wij doen altijd een, bij ons is het altijd als mijn dochters te zijn, dan gaan we altijd even voor de etalage bij Willemsen staan. En dan lopen we natuurlijk altijd even naar binnen. Want ja, vrouwen zijn gek op chocola. Ja, en wat ook heel leuk is, hij doet dan zelf, en daar bemoei ik me niet mee, uh, kinderworkshops. En ik moet zeggen, dat is, uh, is zo'n leuk uh, idee wat hij daarmee gedaan heeft. Hij laat de kinderen een tekening maken van uh, hun huisdier of hun oma of waar ze wonen of wat het ook is. Dat uh, wordt overtrokken met, uh, met, met een, uh, een potlood op plastic. Wat gaat er dan op? En dan gaan ze het invullen met gekleurde chocola. Daarna spuit hij daar een witte plak overheen. En dan maken ze allemaal een eigen schilderijtje. Oh, wat leuk. En dat is heel erg leuk. Dat duurt anderhalf uur. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk uh, iets anders als uh, met de kinderen naar de bioscoop gaan. Ja. Uh, hebben jullie daar een ruimte voor? Ja. We hebben een, uh, een, een, een, een ruim uh, achter de winkel. Een, uh, twee grote banken staan waar ze rondom kunnen staan. Daar zouden bij wijze van spreken tien kinderen, twaalf kinderen, omheen kunnen staan. Ja. Dan komt er één of twee ouders zijn erbij, want ja kinderen anderhalf uur bezig houden dat valt niet altijd mee natuurlijk maar dat gaat heel erg goed en dat doet hij ook weer fantastisch dat is jullie eigen keuken wat een nou vader, dat is ons he? eigen werkruimte gewoon hè wij zijn nou dat ben ik zeker he? hoor ja. ja dat is iets ja. uh, wat ik nooit gedaan heb heeft hij wel gedaan ja nou geweldig toch? Ja, ja, ja, ja, ja ja ja en dan mag je toch nog een meedoen ja Dat is daarom. ook allemaal leuk ja als je chocolatier wil worden uh, nou, het is uh, een opleiding voor Ja, op. ja het, het is zo dat uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, je moet een, natuurlijk normaal je school doen, dan ga je naar een, een vakschool voor maquetbakkers. Ja. Als je die doorlopen hebt, dan kan je voor de chocola, want die, dat, dat onderdeel zit wel bij, dat, bij die opleiding, maar kan je gaan specialiseren in België. In Nederland kan het ook wel, maar de meeste gaan naar België. Wij gebruiken dus ook uiteindelijk Callebaut Chocola, dat is een hele grote fabriek, een, wereld, een van de grootste bedrijven ter wereld. Die chocola komt uit België. De cacaobonen komen uiteraard uit Ghana en alle warme landen ja, ja, en dergelijke. Ja. Dat wordt re regelmatig staat het ook al in de krant. We proberen ook allemaal in de, vanuit Kalleboud trade chocola te gebruiken. Want dat is natuurlijk heel veel uh, ja, ja, ja, ja, Dus we, daar houden we wel rekening mee. Oké, okay, dat. Uh, en dan ben je chocolatier. Nou, je, dat, kijk, chocolatier, dat is hetzelfde met de rijbewijs. Uh, je leert auto rijden, maar daarom kun je nog niet. Uh, nee, nee. Dus, dus door ervaring en. En, en, en door... je zult ook wat talent moeten hebben. Ja, ik ja. denk zeker, ook creatief kan Ja, dat bedoel ja. ik creatief. Talent. Nou, dat, dat moet je ook wel zijn. Maar er zijn natuurlijk een paar dingetjes die, die belangrijk zijn. En dat zijn gewoon uh, chocola dat kan je smelten. En als je dat weer uitgiet, dan wordt het gewoon wit. Ja. Ja. Dus dat betekent dat het. Er moeten kristallen ingebracht worden. En dat leer je natuurlijk ja, okay, op, op, ja. op school. Ja, dat, en dat zijn de technische dingen. En dat dingen. zijn de technische, Vaak, technische dingen, dingen, ja, absoluut. Maar waar we het over hadden, creativiteit heb je ook nodig. Anders komt ja. het echt niet uit de verf Maar Zie allemaal. jij hier die haring? Ja. Het lijkt toch net een echte haring? Ja, het is, het is ongelooflijk. En dat is marsepijn, denk ik? Nou, dat is iets wat, wat uh, Uitjes? Moeder, ik moet eerlijk zeggen, van mij <laughs> vandaan komt. Ik ben uh, altijd helemaal gek met marsepijn geweest. Ja en uh, ja, dat komt hier goed uit en we maken dus paling en haring en ja, de, de buitenlanders die hier, aan, uh, hier geweest zijn die nemen vaak een pakketje mee uit Zandvoort een tabletje met groeten uit Zandvoort of, uh, of een haring erbij een paling erbij en we kunnen dat allemaal uh, je ja. kan er gewoon een heel leuk cadeautje samenstellen ja. Ja. goed we zijn zo'n beetje ja, we zijn er een door beetje, de tijd heen is er iets wat we niet gevraagd hebben en wat je nog graag zou willen zeggen nou nee, ik, ik geloof dat ik uh, je hebt behoorlijk bezig geweest alle vakkijmen heb je er warm van maar, ja, het is hier ook, ook wel warm hoor <laughs> het is hier warm ja. uh, Nou, ik denk als we het samenvatten uh, jullie nominatie uh, vooral door klantvriendelijkheid en dan bedoel ik niet alleen de kwaliteit van de producten maar wat jullie er zo omheen doen aan workshops en al dat soort ja. dingen meer uh, de creativiteit erin uh, en dat is in feite uh, tegemoetkomen aan de wensen van je klanten ja, nou, nee, maar dat is, ze stellen ja. ook uh, zeer op prijs. Wat hij ook de laatste uh, jaren, nu doet, anderhalf jaar, dat heeft een klantenkaart geïntroduceerd. En de mensen kunnen dus punten sparen als ze geweest zijn. En uh, dat doen ze allemaal graag, want ze komen vaak binnen en de vraag is: hoeveel punten heb ik? Oh, uh, koop nog even één doosje truffels. En dan heb ik een doos bonbons gratis. En ja, dat ja. zijn natuurlijk allemaal van die dingen, die ja. spelen wel ja. mee. Ja. Ja, ja. En dan af en toe dan stuurt hij een mailtje naar de mensen: wat er die maand in de aanbieding is of wat er aan de hand is. Nou, ik vind het ook knap hoor. Want uh, wat, wat er op stapel staat. Uh, ze gaan uh, uh, uh, 22 september gaan ze trouwen. En uh, dan gaat de winkel natuurlijk even dicht. Want ze gaan. Uh, en dan willen we voor die tijd uh, voor alle klanten een uh, leuke aanbieding maken. En ja. Dus de verrassing die zit dat aan te komen. Ja, dat blijft ja. nog een verrassing. Ja, <laughs> dat blijft nog een verrassing. Nou, okay, we gaan kijken. Het is dus echt weer een ochtend met verrassingen. Ja, op het dat klopt wel. En uh, 15 september dan uh, is de uitslag, hè? Heb ik, uh, dan komt de ondernemersavond. Ik ben benieuwd. Ik ben en dan, benieuwd. Uh, ja. Ja, ja, wij ook. Wie weet uh, kunnen wij deze keer uh, de ballonnen neerhangen uh, neer ja. voor de deur? Ja. <laughs> ja. Maar goed, het alleen al dat je er weer bij bent, betekent dat je, dat je gewoon steeds goed bezig bent. Je doet. valt op. Ja, ja. absoluut. Ja. En ik hoop uh, dat uh, de truffels uh, in goede smaak vallen. Nou, ik denk dan dat het wel gaat lukken. En heel erg bedankt. Okay. <laughs> Dank je voor je komst. Ja. En, uh, en veel succes. En veel succes u. met alles. Ja. Dank je. Ja. Betty, we zijn aan het einde van de ja. eerste uur gekomen. Ja, wat gaan we het volgende uur allemaal doen? Dom? Uh, ja, de, volgende uur gaan we om uh, nou, ruim over elf, gaan we, tien over elf ongeveer, gaan we praten met Kort Draaier ja. over de politiek. En daarna krijgen we. Bram Boom over Dancing in the streets. Ja, het, het grote dansfestijn ja. vanavond. He. Ga je ook heen? Ga je ook nog dansen ik, ik ga in ieder geval kijken ja, en dansen. Ik Als er een lekkere muziek Ach. is, dan gaan mijn voeten van de vloer hoor. Dat komt dus, helemaal uh, goed hè? Ja, ja. Dat is helemaal geen probleem. En we besluiten de ochtend met een, een zoutwateronderwerp. onderwerp. <laughs> en nemen even een haringtje bij hè? <laughs> een haringtje erbij, ja. ja. En, en dat heeft dan te maken met het nieuwe clubhuis van de zeilvereniging, ja. Met veiligheid uh, in zee en strand. Een mooie en, folder, hij ligt hier al. Ja, ik zie ja? hem, strand Zandvoort. Ja. Daar gaan we straks maar praten met Ernst Brokmeijer en uh, met Jacqueline Kracht. Dan gaan we praten over uh, deze onderwerpen. We gaan eruit voor vanochtend en we gaan eruit uh, met een ode aan de DJ's.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 Clap for the wolf man, he gon' reach your record high Yes baby I your doctor love Clap for the Wolf man You gon' dig him till the day you die Everybody talk about your bullpen's problems <laughs> with love Seventy-five or 80 miles an hour She like, slow, slow, slow Baby, I can stop right on a dime I said, hey, baby, give me just one kiss She said, no, no, no But how was I to bide my time? I said, hey babe, do you want a coo coo?" She said, ah, uh, ah, uh. ah I said, I'm about to overload I said, you're what I've been living for She said, I don't want to know Oh, you thought she was digging you, but she was digging me Clap <laughs> for so the man. He gon' make